Jobboort met het NOS -journaal. De Oekraïense president Poroshenko. Op de Nederlandse ambassade in Kiev wordt de brief van de Oekraïense president vertaald. Het is nog niet bekend wat erin staat. De radarbeelden geven mogelijk meer duidelijkheid over wat er bijna twee jaar geleden in de lucht is gebeurd. De vrouwenfinale op Wimbledon is gewonnen door Serena Williams. Ze versloeg in twee sets de Duitse Angelique Kerber 7-5-6-3. Het is de zevende keer dat Serena Williams Wimbledon wint en de 22 e Grand Slam voor haar. De Amerikaanse journalist Sidney Shenberg is overleden. Hij werkte onder meer voor de New York Times en deed verslag van de oorlog in Cambodja. Zijn boek The Death of and Life of Dit Pran vormde de inspiratie voor de speelfilm The Killing Fields uit 1984. In Cambodja werden meer dan een miljoen Cambodjanen door de Rode Kmer vermoord. Sidney Shenberg was 82 jaar. De Britse regering heeft een petitie verworpen waarin wordt verzocht om een tweede EU-referendum. Het online verzoekschrift is de afgelopen twee weken door ruim 4 miljoen mensen ondertekend. Op 23 juni stemden de inwoners van het Verenigd Koninkrijk met 52 tegen 48 procent voor uitreding uit de Europese Unie. Het Britse ministerie van buitenlandse Zaken zegt dat er geen sprake kan zijn van een nieuw referendum en dat de uitslag moet worden gerespecteerd. Dat zeggen ook de twee kandidaten voor de opvolging van premier Cameron. Brexit betekent Brexit, zegt Theresa May in de toespraak waarmee ze haar kandidatuur aankondigde. Max Verstappen start morgen bij de grote prijs van Groot-Brittannië van de tweede startrij. Het is de beste klassering voor de Nederlander ooit. De Nederlandse Formule 1-coureur zette vanmiddag in het laatste deel van de kwalificatie de derde tijd neer achter Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Het weer in het zuiden nog zonnig en de rest van het land bewolkt zijn vooral in het noorden kans op regen. Het is 20 tot 23 graden. Vanavond overwegend droog, morgen volop zon en temperaturen tussen 24 en 28 graden. Na het weekend wisselvallig en minder warm. Dit was het NWIJ journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nu nog veel vertraging op de A1 richting Amsterdam vanwege werkzaamheden. Tussen Naarden en Muiden-Oost staat 6 kilometer.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 Allez allez allez je ferai tout pour... We zijn door. Entertainment for you. Ondertekende Vrijheid hier bij CFM Entertainment for you op 206.9. Ja, we hadden even een kleine computerstording. Oftewel klein groot eigenlijk. De Miami Sound Machine uit vervlogen jaren. Dr. Beat. Alle informatie. Ja. The entertainment for you. Zaterdag gast. En dat is uh, deze keer en uh, nu bij me live in de studio Just Ray. En uh, ik zou zeggen uh, Ray een hele goede middag. Goede <laughs> Ja, wacht eens. Ik zie nou alles schuiven open te gooien. en ik weet niet eens welke <laughs> microfoon. <laughs> ja, rustig aan. Rustig. Hey, hey, goed, goedemiddag man. Goedemiddag. Uh, Jij hebt een, een leuk nummer uitgebracht. Ja, ze zeggen het. Ja, ja ik vind het een uh, tropische klank in ieder geval. Ja, met, uh, ik heb er, ik heb er echt goed mijn best op moeten doen, maar... Uh... Van vertaal, daar hebben we het over. Echte vrouwen, ja, van vertaal. Ja. Ja, we, we beginnen eerst ja, bij jou. Even het schoonheid, hè. <laughs> hey, uh, ja, hoe ben je ooit begonnen en uh, ja, waar kom je vandaan en... Nou ja, ik kom hetzelfde... Ik denk dat de mensen dat wel weten als ze me horen natuurlijk. Ik kom uit de omgeving Zuid-Holland, Rotterdam natuurlijk. Ja, waar ik ook vandaan kom. <laughs> ja, kijk, hier, dat bedoel ik hè. Daar komen de beste DJ's vandaan hoor ik dan hè. Uh, Ja, dat hoor je mij niet zeggen. <laughs> <laughs> nou nee, uh, uh, ja, ik ben als uh, heel jong jongetje begonnen. Ik was uh, een jaartje of elf. En uh, ja, wij hebben een eigen café. opa en oma. En uh, ja, daar kwamen heel veel artiesten. Ja, Oude okay. Prins, Litouwers. Zongen daar heel veel. Daantje. Ja, en dat... Uh, een roodje ik, ik, uh, ja, ja. ik dacht, dat wil ik ook wel hebben natuurlijk. Eh? En dat is uh, in de buurt van uh, Krooswijk? Mm, nou, wel eigenlijk, ja. In de nee, buurt van nou, Krooswijk, ja, nou. klopt. Het ja. zit er vlakbij, tegen het centrum aan in ieder geval. Ah, oké. Okay. Dus, uh, ja, ja, uh, Krooswijk. Het, is, uh, het zit er net tegenaan, hè. Goud te zien, dan uh, begint het eigenlijk nu. Mm, ja, het zit een beetje daar tussen. Ja. Ja, ja, klopt. Nee, dus uh, ik dacht, uh, ja, dat wil ik ook wel. En, uh, een beetje inspiratie op gedaan. Ja, zo een beetje gaan leren oefenen met zingen. Uh, muziekschool gedaan. En uh, ja, toen dacht ik uh, op twintigjarige leeftijd. Ik denk, ja, ik ga toch eens een klein setje kopen. En dan ga dat toch eens proberen. Dus uh, ja, 13 jaar later ben ik nog verder. Nog steeds bezig. Ja, en nog steeds <laughs> bezig, ja. En met alle tevredenheid, denk ja, ik. Ja, zeker ja, weten. Ja. Veel koffers uitgebracht. Nu op het moment eindelijk uh, twee eigen singles. Nou, de laatste dan uh, De Femme van Taal. Oké. Okay. Ik denk dat we die even moeten gaan draaien. Ik denk het ook. Nou. Ja. Komt goed, joh. Nou, gaan we doen. Van Vataal en Just Ray. <middels> of the bull open. Chess Ray! Ja, wat een plaat, ja. hè? Ja. Je wordt er helemaal vrolijk van, laat ik het zo zeggen. Dat, dat is ook ja. de bedoeling, ja. eigenlijk. <laughs> nou ja, ik bedoel, het neigt een beetje naar vakantie, dus... Ja, dat zeker. Nou, ik moet nog twee weken, dus... Uh. Je, je moet nog twee weken, ja, voordat dan, je op vakantie hebt. Dan, dan heb ik vakantie, ja. Okay, ja nou, ik moet nog even iets langer... Uh, ah. Ik mag wel zeggen volgende maand, maar eind volgende maand... Nou dus. ah, ja, dan heb je toch vakantie. Top. Ja, toch. Uh, leuk vooruitzicht om naar dat te kijken. Hé, hey, eh... Uh, hoe ben je eigenlijk uh, ooit begonnen met dit nummer? Hoe is het eigenlijk gekomen zo? Nou, kijk, ik, uh, een, jaar, een jaar geleden, nu ongeveer, heb ik uh, met Henny Thijssen op treden. Nou, de mensen kennen Henny Thijssen natuurlijk wel. Ja, uh, is het niet van. Ja, onder andere een vriend geweest van André Hazes. Dus, uh, dat Senior zeker, ja. natuurlijk. Nou ja, het is een beetje een soort van. Uh, ja, mijn uh, vriendin, haar neefje, dat is de vader. Henny Thijssen is daar het vader van. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk een beetje bij elkaar gekomen om op te treden en hij uh, ja, was op een voetbalclub en uh, toen spraken we er eigenlijk over van uh, ja een nieuwe single en uh, ik wil wel een tekst voor je schrijven zei hij maar ik denk natuurlijk dat is leuk natuurlijk als je dat hoort natuurlijk ja en uh, toen zegt hij ja we zullen het over later ja, ik zeg ja ik wil het wel een beetje zomers hebben um, richting een beetje tropisch sfeertje en zo en toen kwam die van met de titel van Vertaal uit de tropen lijkt je dat niks nice. ja dat trok me gelijk aan ja. en toen is hij eigenlijk gaan schrijven Het uh, dat was waarschijnlijk een zonnige dag ja. Ja, dat was ook uh, gezonde. <laughs> en toen is Sonic Solutions is, uh, aan de band begonnen. Met uh, Manfred Jonge en Helis. ja En zo uh, is het eigenlijk ook, een beetje on... bekend, natuurlijk ja. En zo is het eigenlijk allemaal een beetje ontstaan. Uh... Ah, Oké. Okay. Nou, ik heb uh, eigenlijk de volgende single alweer voor je klaarstaan. Ah, dat? dat was uh, de, de voorgaande voor de, voor de van fataal. Ja, ja als, als ik de, de fles had laten staan, ja, die, ken <laughs> ik, die ken ik wel. Dus uh, ja, uh, de vondste ja, dan met de troop, ja, ken ik ook. Maar uh, ja, de, wat je ervoor hebt gezoend, dat uh, nee, de is Nee, ervoor zijn allemaal koffers geweest. Is, uh, ja. dus, uh, ja, coffers, uh, bekende koffers? Ja, best veel van bekende allemaal. Ja. Uh, nee, ik had zoiets van, dit zijn nou mijn eigen singles. En uh, we zijn weer hard bezig met de volgende. Dus, uh, Die leggen alweer op de planken. Die leggen alweer op de planken, ja. oké okay. <laughs> Nou, we gaan hem even draaien. Is goed, Als ik de fles had laten staan, dan hadden we veel verder gekomen. Dat denk ik wel, ja. <laughs> oké. Okay. Had laten staan, Jess Ray. Had hem wel laten staan, hè? Ja, nou ja ik, ik, ik moet bekennen, het is. Uh, bij een zonnetje op het terrasje is het best heerlijk. Ja. <laughs> een smaakmaker, hè? Zo. Ja, uh, ja, hangt er vanaf welk buurtje, natuurlijk, maar. Ja. Ik bedoel, ja, een duivoetje, dat, uh, dat lekker gaat er wel hek, in. Lekkerheid op jannetje is ook wel goed, hè? Uh, ja, dat is minder mij smaak. Het oh. <laughs> was te proberen. Ja, uh, Hey, uh, ja, je zei het er net al, de nieuwe single leggen al op de plank. Ja. Uh, in de toekomst uh, zit, er een, uh, zit er nog een album in? Of, uh... Nou ja, daar zijn we natuurlijk wel op weg natuurlijk. Ja, ik weet niet of je uh, eventueel wat, uh, wat met de ah, koffers ja, aan kan vullen het, het natuurlijk. Is, nou, dat niet. Kijk, ik wil gewoon eigen nummers hebben. Uh, als ik dadelijk ook in uh, horeca-evenementen of uh, bedrijfs- of pleinfeest of zo wil, ik gewoon, wil gewoon mijn eigen nummers zingen. Ja, ik, okay. Daar wil ik mee bekend worden, dat is ieder artiest. Ja. Natuurlijk covers zingen is ook leuk, Hazes en dat soort dingen. Dat doe iedereen. Maar het is natuurlijk mooier als dat je je eigen nummers kan presenteren natuurlijk. Ja, dat ja. is uh, vanzelfsprekend. Ja. Juist. Kijk, dus uh, ja, ik probeer zoveel mogelijk singles nu te maken hè, en dat uh, dadelijk op één album te zetten. Dan heb je dadelijk gewoon een hele mooie album. Ja, nou ja, uh, uh, vanzelfsprekend. Uh, ja. Uh, ja. Dat, dat zal nog wel een tijdje gaan duren, denk ik. Nou ja, we zijn hard bezig. Kijk, uh, nu de volgende bezig met Henny Thijssen. Dus, uh... Uh, even kijken, Wat je, je, hebt, je hebt nu drie singles? Ja. ja okay. Nou ja, ik heb, uh, ik heb er eigenlijk niet meer van jou. En uh, ja, uh, normaal gesproken uh, kan ik daar wel bij, maar uh, vanwege de computerstoring ja, gaat het niet lukken. Ja, je hebt zat staan, zie ik hier zo. Joh. Ja. <laughs> Genoeg. Die Alan Jackson zie ik staan. Ja, daar nou, zullen we die maar beginnen doen. Ja, gezellig. met, met eh, cha, cha, de licht. Een <laughs> Ja, maak er maar wat van. Ja, joh. Oké. Okay.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 I'd call Didn't go home Jackson en Chattahoochee. Zeg ik nou goed? Ja, volgens ja, mij. <laughs> Chattahoochee. Chattahoochee. Nou, nou ja, het beste kunnen ze dat in Texas, Dallas, kunnen ze dat beter als wij. Uh, ja, het is echt een country-plaatje. Ja. Nou ja, ik, ik bedoel, er zitten, er zitten luisteraars bij in Canada en oh. in, uh, in, uh, in Dallas. Ja, oké, oké. oké. Is er nou eentje in? Dat is het tegenovergestelde in ieder geval. <laughs> Uh, ja ja ja maar ja, dat ja, is een gouden ouwe nee, superplaat superplaat ja, ja, ja. hey uh, ja, zijn er nog uh, evenementen of zo waar je te bezichtigen bent nou ja er zijn zat evenementen ja we hebben uh, heel veel campingfeesten op het moment staan dus uh, en wij gaan zometeen meteen volgas weer terug naar uh, Rotterdam want daar hebben we ook weer een optreden zometeen. oké oh, okay. we hebben morgen het? weer een optreden bij Cornel uh, uh, ja met Cornel inderdaad ja, ja en, uh, dus uh, ja maar we blijven ook ijsemonden geloof ik ja blijf vlakbij ja, ja, ja. ja. en dan uh, cd presentatie vanavond heb ik eigen optreden drie uurtjes lang dus uh, oké bij de Waterklerk in rotterdam oké ja ik ken hem allemaal wel bij de Boezembocht. bij de bij dat mooie gebouwtje daar ja. <laughs> dus nee we blijven lekker gaan oh, nou, Ik zou zeggen volg mij lekker op twitter facebook uh, ik heb alles ja, dus reed, dus maar er is worden. niet ergens een, een, een groot evenement, zeg maar, waar je waar we, hebben wat gaat, groot, te... ja, we hebben het GroenWart Festival. Uh, er komen ook dadelijk kaarten voor vrij. Dus uh, we hebben sterren.nl, krijgen we dadelijk. Oké, okay, dus, dat, uh, dat is allemaal op, uh, op Facebook te volgen. Ja, ik, ja. Ja, ja, ja. Ook, uh, heb je ook een eigen site? Of? Ja, we zijn, zijn ze op nu moment aan het verfrissen weer. Okay. Dus die wordt weer even helemaal uh, classy gemaakt. En uh, ja, ik heb uh, Facebook, daar post ik eigenlijk meer op als op mijn website. Ik vind uh, Facebook, uh, Facebook heel commerciëler als mijn ja, website. Nou, uh, ja, uh, Facebook is ook commercieel ja. want dat, uh, zo simpel is het. Iedereen tegen. die gebruikt het tegenwoordig. Ja, uh, wat heb je? Instagram, uh, Instagram Twitter, Twitter uh, vlogs, noem uh, maar op. Noem, nou ja, vlogs, daar ben ik nog niet aan begonnen. Maar. <laughs> Jij zit meer aan de Snapchat. Ja, ah, nou, ja. Een beetje, beetje, in de, beetje. Met die gekke gekke bekken inderdaad. Uh, uh, okay. <laughs> nee, hoor, ik beetje een overal op vinden onder de naam beetje dus, uh, okay, een uh, nou, uh, de Oké, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een www.justray.nl een beetje een we een Oké, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Go, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een dat zou weer daarvoor in moeten zijn, ja. Dus okay, de jaren 60, go 70. Go, Johnny, dan, ja. go, go, go. Dat was een probleem. Nee, nee. nee? Bijna goed. Oké. Okay. Ja, maar we gaan, ja, we gaan gewoon luisteren. Ja, we gaan luisteren. was halverwege, hij begon halverwege. Eruption uit, uit 1980, heel eind terug. En toen, uh, ja, ik was er wel, maar. Uh, je was er ook weer niet? Nou ja, ik was een beetje ondeugend in die <laughs> tijd. Uh. <laughs> ik weet niet hoe het met jou zit, maar. Nou ja, ik uh, ben hartstikke lief geweest, joh. <laughs> liefste kind uit Nederland man. Nou, gelukkig. Hebben ze ja, kunnen, kunnen genieten van je in ieder geval? Ja, laten we het hopen. <laughs> Nou, degene waar je het aan kan vragen zijn jouw ouders natuurlijk. ja, dat weet ik wel zeker. Ja, eentje dan. Want de andere kan ja. ik het niet meer aanvragen. Ja, Oké. Okay. eh dus, uh... hey, uh, ja. Heb je verder nog wat te liegen eigenlijk? Over uh, nee. het, het gaan rijlen en zuilen van, uh, <laughs> van jouzelf? liegen doen we niet, maar uh, nou, we ja. blijven gewoon lekker doorgaan. Is... Uh, Jij ja, ja, ziet het, ik, uh, ik ga het ook met Itamar om. Ja. Binnenkort uh, Just Ray Friends in november in Den Haag. Dus, uh... En daar zit uh, Itamar ook bij? Uh? Ja. ja. Ah, Oké. Okay. Dus ja, we blijven doorgaan. 24, uh, 24 september is hij natuurlijk ook hier in de studio aanwezig. Ja. Dat uh, ja, Vanwege uh, ja, een klein feestje ja. hebben we eigenlijk. Uh, uh, dat hij zo lang in de top 5 uh, van de entertainer voor jongeren nou, staat. Ik ben, dus, uh, hoe, ja. ik ben benieuwd wat ik ga doen dan. Ja, uh, misschien uh, ben je er ook wel bij. Nou jongens, kom op, stemmen, stemmen. stemmen. Gewoon, stemmen. gewoon stemmen. Gewoon stemmen. Gewoon als je Ray, <laughs> dus uh, gewoon in de top 5 wil hebben. Gewoon uh, stemmen op de Facebook. Juist breng brengen allemaal stem. mijn stem uit. Mijn nieuwe single, hè, jongens. Niet vergeten, Fem Vataal uit de tropen. Ja, en niet uh, als ik de fles had laten staan. Nee, dat is oude. <lacht> Mag ook, maar... <lacht> dat is de een uit de Stone Age. <lacht> hey, ik uh, ga het uh, langzaam dan uh, een beetje afscheid van je nemen. Ja, lekker. Nou ja, nou, we gaan ja we we niet helemaal natuurlijk, maar je, je hebt nog een optreden. Ja, klopt. Dus ik uh, als een speer moet, weer terug naar huis. En dan ah, oké. Okay. Dan gaan we weer knallen. Ik zou zeggen in ieder geval uh, bedankt bij deze uh, voor je komst hier naar de studio. Graag gedaan. Dat was, uh, nou, laat ik het zeggen, voor tot de volgende keer eigenlijk. He. Ja, ja gewoon tot de volgende ja, keer. Is... En, uh, tot de nieuwe ja. single. Gewoon lekker stemmen. Dat bedoel ik. Allemaal uh, naar de uh, zandvoortradio.gmail.com. En uh, daar mag je dus ook uh, naartoe sturen. En eventueel via Facebook uh, ja, eens, ja, jongens. kan je het ook gewoon uh, Blijven doen. stemmen, blijven stemmen op mijn single. En wie weet sta ik zes weken lang op nummer. Nee, ja, dat ja, tof, dan, nee. moet je, dan moet je iets verder komen. Itermoord staat er uh, al ah, 15 de 15e week. gaat kijk, hoe krijgt dus, hij uh... <laughs> <Dat, dat, dat laughs> het voor elkaar? Nee, nee, nee is hey. goed hoor. Dan uh, hey. komt het goed. Ah, Oké. Okay. Hey, bedankt voor de, de komst bij studio en uh, tot de volgende ronde. Hey. Ciao, ciao. Hey, Goedjes huis. Zelfde. Doei. Doei. Oei, oei.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 Hier bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur op die 106.9. En uh, we gaan nog eventjes uh, een plaatje draaien tot aan het nieuws uh, van uh, 6 uur. En daarna zijn we terug met uh, jouw Saskia. Saskia Soulful of Saskia Heijmans. Hoe je het zeggen wil. Morena, Dayla Morena.